DSK, Tjerk de Blauw. En hier is de stand uh, 3-2 geworden voor Vloemedaal. Uh, het was een uh, vrije trap voor Vloemedaal van een meter of uh, 6 over de middenlijn heen van DSK. En Gijsjan uh, nam die bal. En die draaide hem schitterend erin in het stadsgebied. En uh, Bart de die pakte hem meteen op zijn voet en kon hem meteen intikken. En zo de stand na 5 minuten spelen in de tweede helft. 3 tegen 2. Weyland en uh, Wicked Way. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En uh, ja, goedemiddag en welkom bij het tweede uur zondag in uh, in Kennemerland. Voor 6 februari 2011. Nou, wat kunt u het uh, tweede uur verwachten? Natuurlijk, u hoorde hem net al. Jerk de Blauwe. Hij, was, uh, hij is bij de wedstrijd Bloemdal DSK. Ook gaan wij natuurlijk Willem van Densen nog even bellen. Hij staat op het circuit bij de Winter Endurance Kampioenschappen. En uh, ja, wat u van ons gewend bent, dus het uh, regionaal nieuws. Wat is gebeurd afgelopen weken of week op uh, regionaal nieuwsgebied. En er zijn een aantal wedstrijden bezig uh, in de eredivisie. Ja, en we hebben een uh, filmpje gevonden op uh, YouTube. Wat een uh, leuke imitatie van iemand. Ja, klopt. Ja, ja, dat bedoel je. We, we hebben een ja. filmpje gevonden op, uh, op YouTube. Ik denk dat het wel redelijk bekend is. Het is nu al meer dan een miljoen keer uh, bekeken namelijk. En dat is uh, een Braziliaan die doet Michael Jackson aan. Nou, er ja. zijn wel meer mensen die dat doen natuurlijk. Maar hij doet het wel extreem, ja, echt ex extreem nou, goed. Echt dus dat komen we zo. even langs. Uh, even op, uh, drie tussenstanden in de eredivisie. Om uh, half drie begonnen. SC Groningen uh, staat op een voorsprong tegen Willem II. De tussenstand is daar uh, 2-0. FC Utrecht... Staat um, 1-0 tegen FC22. Gunstig voor Ajax, omdat de PSV gisteren ook al heeft verloren tegen Ado Den Haag. En de bril stond op het bord bij, op het bord bij Heracles Roda JC.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 Sterk de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal DSK. En hier is de stand 4-2 geworden voor Bloemendaal. Het was uh, en de Andiade, die scoorde, die, die gaf het een slissend tikje. Dat was wel te die kreeg die bal aan de rechterkant. Die schoot eerst maar die bal, die werd gekraakt. Hij kon hem nog een keer volgeven. Schoot op de keeper, maar de keeper kon niet houden. En dat betekent dat Bydi in de winkel tikken. En zo stand hij uh, hier in de tweede helft 4-2 voor Bloemendaal. zeg. Lekker hoor die plaat. Kane and rain down me. Ja, nou op YouTube wat ik dus net zei is een een uh, taxichauffeur uit Brazilië en die zingt net zo als Michael Jackson. I share one. Who would dance on the floor and round? <laughs> She's an eye and a wand. Who would dance on the floor and round? A people almost told me, Big Yap, when you. Don't go you're around, begging you your time. And mother almost told me, A big cat who the we can't wait to do Because I love of on the screw Hey, baby jeans That might not she just thrown me We can't I ain't one But uh, Yes, <laughs> ja, dit is knap hè? Het is een Braziliaanse taxichauffeur en het filmpje is opgenomen in uh, Brazilië. En het doet dus Michael Jackson na, maar hij heeft ook een eigen YouTube-kanaal. Het heet Victis Solano. En hij heeft hij dus nog meer nummers, waaronder Men in the Mirror zingt hij ook. En dat is echt, uh, ja, echt enorm knap. Ja, eh, het is dat je meer... dus weet het dood is, man. Dus, uh, <laughs> ja, als je het dood is, dan hoort, weet je het ook niet. Nee. Hoor je geen echt niet? Ja, knap. Michael Jackson is not dead, ladies and gentlemen. Hij gaat vol naar het, uh, door naar het volgende nummer. Want. Um... Oh, we gaan even naar Tjerk, hoor ik net. Cherk, goedemiddag. Ja, goedemiddag iedereen. Er zit tussen de uh, en DSK. Is Jordi Zwart van de kader uitgestuurd naar een uh, zware overtreding op uh, Ozankozen. Die ging er langs en hij werd finaal uh, onderuit getovereerd. En de scheidsrechter kan van niks geven. Dan een rode kaart natuurlijk. Dat betekent, dat betekent dat DSK het laatste half uur met die man verder moet. Hier in die wedstrijd. Komt die vrije trap van Gijs-Jan van Die gaan we even meenemen. Kijken of het gevaar gaat opleveren voor het doel. Zelfde plek als net tussen die vrije trap kwam en dat hij hem schitterend op de voet van Wart-Ebelien legt. Komt die bal dan ook hoog en diep erin. Die wordt weggekopt door DSK. Uit het strafgebied gedaan. Maar de zwaarder die een goed op opmaakt, die tikt naar Rolf Bergman. Bellenbach heeft de bal op zijn voeten. Probeert dan Gijs-Jan Poelgeest halen. Die bal die wordt weggehaald weer. Uit het strafgebied. Maar het is Ooson die, die bal weer oppakt, hier aan de linkerkant van veld. Die uh, heeft de bal in Gaat kijken hoe die een kant. Plaats hem terug naar Jooshoff. Jooshoff, vergeet om die bal in Gaat kijken hoe die kan Plaats hem naar Paal Jones. Paal Jones Heeft de, Biden. Biden, de bal in zoet of laat naar erbij? Die paai die op het heeft die bal. Die laat hem breed naar Alder. Nu is de bal aan de andere kant van de rechterkant van het veld. Die gooit hem in één keer. Uh, dan ga je geen chauffeur Ga je geweest. Kan die bal ophalen. Pakt hem goed aan die bal. En er is de Tim Beer die er net niet bij gekomen Nog is. die bal niet weg in de stadsom. Die blijft gewoon hangen door de wind. Er is het Tim die er bij het komen. Dat lukt ook niet. En dat dus ook niet zo'n die is keurig oppakt. En er wordt een overtreding gemaakt door de speler van Remendaal. Van, van en dat betekent een vrije trap. En dat betekent natuurlijk hier net nog ongeveer een, een goede 25 minuten bestand. Dus natuurlijk, vier 2 voor Remendaal. Jack, dankjewel. We gaan verder naar het volgende nummer uh, Michael Jackson. And I walk into the park at night, kiss and touch, nothing much. Let it flow, just touch uh, and go. Love me more, never leave me alone. The house, alone. people talk, people say, What we have is just a game. Oh, oh, oh. Just stop to make sweet love till the break of dawn. I don't want the sun to shine. En dan naar Chirk de Blauwe. Chirk? Ja, ja kwart Hallo? Hallo? Ja, je kan hoor. met ik erin? Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Oké, okay, een penalty uh, nu op volgende moment. was een aanval was een uh, vrije trap van Gijsjon van uh, Poelgeest aan drie kanten van het veld. Hij draait er hem schitterend in. En er werd er eentje onderuit getrokken. En dat betekent uh, nu natuurlijk een penalty. En waar die uh, legt hem wel klaar? Waar die gaat hem, uh, gaat hem nemen, die strassel. De scheidsrechter geeft het dat die genomen kan worden. Waar die uh, gaat de achtergrond aanloopen uh, te gaan nemen. De keeper van uh, DSK staat op zijn plek. Komt die? En hij ziet hem niet erin. Te snel die niet uh, dat er nog kan halen. Waar die had hem moeten scoren eigenlijk. Maar die keeper die haalde nog uh, goed met een handje eruit. En dat betekent dat die kans verkeken is. En dat de stand hier natuurlijk nog steeds 4 tegen 2 is. Het is dus Ozan. Je Pak die wel goed op aan en de ene kant. Dan kan hij hem niet inhouden. Dat betekent dat hij er langs gaat. En dat betekent dat die stand nog steeds 4 tegen 2 in die wedstrijd. Is De nummers op het uh, album van Michael Jackson, die uh, hij in 2001 heeft uitgebracht. Invisible. Maar dit liedje is nooit uitgebracht op single, maar ik vind hem echt, echt een te gek nummer. Een gek plaat. Michael Jackson, de enige echte. En Break of Done. Zometeen gaan we even het regionaal nieuws behandelen. Maar nu eerst Robbie Williams, ZFM. Dit is Feel.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 W.M. en viel bij zondag in Kennemerland hier. CFM Sanford. We gaan even door met het uh, regionaal nieuws, want Zandvoort krijgt toch geen finishplaats Olympiatour. Na de eerste vergadering van de gemeenteraad van dit jaar... maakte de Zandvoortse Koran bekend dat onze woonplaats... finishplaats van een etappe van de Olympiatour door Nederland zou worden. Nu blijkt echter dat deze informatie door de wethouder Andor Sandberg aan het begin van de vergadering werd gegeven... niet juist te zijn, maar buiten zijn schuld. De organisatie van het evenement heeft het gemeentebestuur gemeld... dat de etappe-finish in Zandvoort dit jaar helaas niet door kan gaan. Voor het eerst de uh, etappe van de hoofddop naar Noordwijk... moet heel veel extra mensen worden ingezet. Hetgeen een tweede dag dat uh, door onze regio niet wenselijk maakt. De organisatie vindt het erg jammer, maar is genoodzaakt om de finish van de tweede etappe in het oosten van het land te laten vinden. Wel wil de organisatie uh, graag de mogelijkheid bekijken om de start van de Olympische Tour 2012 op 15 mei in Zandvoort te laten plaatsvinden. Ja, dan heb ik een uh, bericht van de afgelopen weekend, vrijdag en zaterdagavond. Uh, zaterdagavond heeft de politie uh, een alcoholcontrole gehouden aan de verspronkweg aan op het de Delftplein in haarlem noord Van de 650 gecontroleerde bestuurders werden er 6 personen aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. Een van de bestuurders had zoveel alcohol op dus dat zijn rijbewijs werd uh, ingevorderd. En op vrijdagavond hield de politie ook een controle in onder andere de Waardepolder. Hierbij werden 450 bestuurders gecontroleerd waarvan er 4 te veel gedronken hadden en één bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt. Zandvoort moet betalen voor valse aangifte. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat een 35-jarige Zandvoortse vrouw... ...valse aangifte heeft gedaan van een diefstal van een telefoon. De vrouw had vorig jaar zomaar aangifte gedaan bij de politie... ...en vertelt dat onder meer haar werktelefoon uit haar tas was gestolen... ...toen zij in een horecagelegenheid was. Uit onderzoek is nu naar voren gekomen dat de vrouw met haar privé simkaart ...nog maanden met haar werktelefoon heeft gebeld. De kosten van het onderzoek zullen door de politie worden verhaald op de vrouw. Bye. De nieuwe van uh, Jamiroquai, en die heet All Good in the Hood. Daarvoor de oasis en Don't Look Back in Anger. En dit is ook goed hoor, Nederlands, gewoon Nederlands artiesten, Desert Kid en Embrace. en uh, Embrace. We gaan door met de tussenstanden in de eredivisie. Groningen-Willem 2 is ondertussen 3-1. Utrecht-Twente 1-1. En herikas Almelo roda is 1-0. Blijft nog even spannend uh, in de eredivisie. Nu Bob Marley is het laat. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Een beetje reggae is altijd wel fijn. Bob Marley en Is This Love. De volgende band uh, staat in 2011 in het voorprogramma van Bluff. Bluff gaat namelijk touren en uh, elke keer gaat deze band mee. Ook zijn ze onder andere bij Hurts in het voorprogramma geweest. En zelfs for Verkul stonden ze daar. Ik heb het hier over de band Handsome Poets. Een Enorm talentvolle groep met een te gekke single uitgebracht. En dat is deze. Dit is op ZFM Zandvoort zondag in Kennemerland. Dance. The war is over silent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 I'm <laughs> I'm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 I cannot wait. I'm yours. Mr. Jason Mores, En I'm yours. We gaan uh, over naar het circuit. Er staat uh, Willem van Densen bij de Winter Endurance kampioenschappen. Goedemiddag Willem. De winter endurance kampioenschappen. Nou, van de winter is weinig te merken hier. We zouden beter de winter endurance kampioenschappen kunnen noemen. Met de winter, uh, die nu toch wel wat flink van over te spring. Maar uh, de 4 uur uh, de derde alweer in de serie van de winterseries. Uh, uh, ja, die nadert zijn einde. We uh, begonnen om... Uh, 12 uur, het is nu uh, een minuutje voor 8 voor 4. De race gaat over 4 uur. Nog 8 minuten uh, daarin te gaan. En het is nog steeds uh, de Radical-equipe met uh, Tim en Tom Coronel en Mark Koster en Bas Kotors die aan de leiding gaan. Ze hebben een briljante uh, voorstoel van uh, twee ronden op de Equipe op de tweede plaats. En dat is de Equipe uh, Michel en Sebastian Bleefemal. En die rijden ook nog samen met uh, Kees Bauhuis en. Uh, en, en ja, dat is uh, bestand de stand van zaak op dit moment. De race uh, endurance. Over het algemeen zijn we gewend uh, dat we daar uh, heel vaak, of uh, heel vaak, toch regelmatig uh, code 60 in terugzien. Code 60 uh, wil zeggen dat er iets op de baan is. En in plaats van een pace dan moet iedereen uh, 60 km per uur gaan rijden. Opvallend is dat het uh, tijdens uh, deze race maar één keer gebeurd is. En dat, uh, ja, dat heeft misschien te maken met uh, wat minder verkeer op de baan. We zijn begonnen met een kleine 41 auto's. Er rijden er nu of, uh, 30 uh, rood. Ja, dan wordt het risico uh, van uh, wat uh, ongeregeldheden op de baan wordt ook wat minder. Vandaar misschien die uh, weinig code 60. Helaas uh, rijden we ook nog niet mee uh, de Epid van uh, Peterfurt en uh, Peterfurtijn. Onze uh, enige zandvoort uh, deelnemer Peter Frucht. Ja, met nu nog een, een, een minuut of vijf te gaan lijkt het erop alsof een type uh, van uh, de gebroeders Coronel... die samenrijden met uh, Bas Schothorst en Mark Poster uh, deze race uh, gemakkelijk uh, tot een uh, overwinning kan uh, eindigen. Oké, okay, Willem, dankjewel. een animal bij Zondag in Kennerland op uh, ZFM Sandvoort. We gaan op naar het nieuws en daarna hebben we het uh, derde uur alweer van uh, Zondag in Kennenland. Gaat met de de tijd onder tijd andere man. Willem van Dens en Tjerk uh, de Blauw met een interview met de trainer van uh, Bloemendaal. Ja, de tijd gaat weer snel, hoor, jullie. Echt, heel snel. It's all